Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 2 uur. Goedemiddag, mijn naam is Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. We gaan af op een nieuwe lockdown. Vanavond om 7 uur is er weer een corona persconferentie. Het kabinet ging vanochtend in spoedoverleg na een advies van het OMT... Het lijkt allemaal heel hard te gaan met de Omicron variant van corona. Minister De Jonge kon voor dat overleg nog weinig zeggen. De zorgen zijn heel erg groot. En dat is de reden dat we op deze zaterdag bij elkaar komen... en kijken wat ons te doen staat. Wat zegt u tegen de mensen die vandaag nog even kerstboodschappen willen doen? De zorgen zijn groot en, uh, en die zorgen gaan we nu bespreken. En we kijken tot welke maatregelen dat nood. Het lijkt er dus op dat we richting een lockdown gaan... waarbij alleen essentiële winkels nog open mogen blijven. Moet je denken aan supermarkten en apotheken. Het is nog niet duidelijk wat de maatregelen betekenen... voor middelbare scholen en het hoger onderwijs. Bij de vorige harde lockdown ging ook die dicht. De bedreiger van een fruitbedrijf in Hedel is in de gevangenis opnieuw aangehouden. Het gaat om Ali G. uit Bussum. Hij zou in zijn cel nog opdracht hebben gegeven voor nieuwe bedreigingen. Zoals het in de brandsteken van een huis in Tiel. Daar wonen mensen die bij het fruitbedrijf werken. Ze worden al twee jaar geteisterd door een bende drugssmokkelaars. De criminelen zijn boos nadat een partij coke bij het bedrijf werd ontdekt en de politie werd ingeschakeld. Op een illegaal feest in een bos in de buurt van Wageningen is vannacht een jongen van 17 neergestoken. Zo'n 60 mensen waren erbij. Ze gingen er vandoor toen de politie de boel ontdekte. Er kwam ook een ambulance, maar het is onduidelijk hoe het met de neergestoken jongen gaat. Een jongen van 18 is opgepakt voor de steekpartij. En schrik niet als je dit hoort... Het is een midwinterhoorn. Je hoort hem vaak in het oosten van het land, maar ook in de bossen van bergen in Noord-Holland klinkt hij. Het is een traditie om te laten weten dat de donkerste dagen van het jaar voorbij zijn. Deze man vindt het prachtig. Heel mooi. Zo, zo in de winter, begin van de winter. De adventstijd. heb ik het weer nog grijs met af en toe een spatje motregen. De zon zie je in ieder geval niet vandaag. Het is 7 tot 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat file op de N201 uit Horen-Hilversum voor de aansluiting met de A2. Je hebt daar ongeveer een kwartiertijdverlies. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Dit is kerst met ZFM. Met men nu. Zandvoort op zaterdag. Zee die ik eigenlijk uh, altijd uh, druis rond de kerstdag, is deze. Die is juist hoor, als eerste uh, na het nieuws weer, weer van twee uur... Jackie Graham en Set Me Free. Inderdaad, even na twee uur, we zijn er weer, hoor. Studio Tolweg 10A en uh, we zijn helemaal klaar uh, voor de kerst. Nog niet met de kerst, want uh, dat moet allemaal nog uh, beginnen. En uh, ja, de sfeer zit er echt in. Uh, Albert-Jan, goeiemiddag. Uh, goedemiddag, luisteraars en goedemiddag, kijkers. Uh, ja, goedemiddag, Rob. Ja. ja, Het is uh, even een live uh, bericht vanuit het centrum van het dorp. Het is hartstikke gezellig in het dorp. Mooi. Want uh, zangensemble Cantatori uh, laeti uh, zingt uh, Christmas carols voor het goede doel. En uh, er zijn natuurlijk... Uh, ja, iedereen is nog gezellig kerstinkopen aan het doen. Vanavond om 7 uur zullen we horen wat er van overblijft. Van ja, de kerst. gaat hij er komen, de lockdown? Gaat hij er komen of niet? Vanavond om 7 uur horen we meer. Vorige week zondag natuurlijk een uh, mooi feestje gehad. Ja, ik heb, daar, uh, vorige, ik heb alles weer teruggezien via YouTube, uh, noem maar op. En uh, ook in deze uitzending tijdens Pit Report... komt er natuurlijk ook nog weer even te sprake. Ja, het was me wel het zondagje, hè? Het ja, zeker. Geweldig. Het was uh, ongelooflijk. Hadden we nooit verwacht dat, uh, dat het toch nog uh, zou gaan lukken. Uh, Zo'n aporteoze. Uh, nee, tijdens Pit Report om kort of vier gaan we terugkijken... Uh, Terugluisteren naar een reportage die onze collega's van NHTV maakten. afgelopen zondag. in een van de horeca-gelegenheden in de Halterstraat. Hoe daarop gereageerd werd, en gereageerd werd en het tranen toe geëmotioneerd. Het was natuurlijk ook niet niks wat daar gebeurde in Abu Dhabi. Nee, zeker niets. Goed. Nou, Albert-Jan, ook ja. weer uh, de reguliere dingen, denk ik. Ja, zeker rond ja, de klok van half vier hebben we natuurlijk de evenementenagenda. Het zal een kleine evenementenagenda zijn. Maar er zijn natuurlijk nog best nog wel wat dingen te doen. Uh, half drie hebben we het weerbericht. Blijft het zo grauw, grijs en uh, ja, uh, ongezellig, uh, het weer? U hoort het allemaal rond de klok van half drie tijdens het weerbericht. In het tweede deel van het eerste uur herhalen we het uh, interview... wat uh, onze collega Ben Zonneveld vanmorgen had met Kim van Schaik... En dan hebben we het over Prakkie en Moor... en wat zij, wat zij in de kersttijd kunnen betekenen... voor diegenen die uh, hulpbehoefend zijn op diverse gebieden. We hebben het uh, interview in twee delen uh, gesplitst, Dus dat hoort u allemaal in het tweede gedeelte van dit eerste uur... tijdens Zandvoort op zaterdag. Uh, uiteraard uh, ontbreekt ook niet Zandvoorts nieuws in het kort... over een tweetal platen. Tweede uur natuurlijk nog meer Zandvoorts nieuws in het kort. Pit Report... Uh, Dier van de week ontbreekt ook niet. Waren Gordon. Hè. Ik zei vorige week: volgens mij heeft hij een nieuwe thuis gevonden. Zover is het nog niet met Gordon. Nee? Nee, hij is gereserveerd. Oké, okay, oké. Okay, nou, okay. is Gordon ook gereserveerd, maar hij is dus gereserveerd. Dus uh, hij heeft nog geen dak, maar wel een, een potentiële nieuwe eigenaar. Dus deze week uh, Dier van de Week ontbreekt ook niet. En we hebben een mini in de aanbieding. Het Dicht van de Week, dat blijft nog even een verrassing. Rob, jij moet nog even naar uitzoeken welke dat gaat worden. Dat gaan we doen. En, ik zou, en natuurlijk veel, veel muziek, waaronder natuurlijk ook kerstmuziek. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. En dat kijken doe je via zfm-live.nl, kijk je live mee. Studio Tolweg 10A. En inderdaad, dat wordt volgende week volgens mij mutsen weer... En dat uh, betekent dat we richting de kersdagen gaan, wordt het kouder. En misschien gaat het nog wel sneeuwen. Je hoort het straks om half drie. En dan begint het echt een klein beetje op uh, kerst te lijken. Hier is Michael Bublé. Het's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go. Take a look at the five and ten.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 It's Christmas Once A morning. En met uh, deze muziek gaat het uh, vanzelf sneeuwen, toch? Michael Bublé hoorde je. Vrolijk kerstfeest In een mooie tijd aan het eind van het jaar Zoek je de warmte bij elkaar kaarsjes aan De kerstboom glans Het is feest in het hele En ook deze kerst zijn we er met lekkere muziek. Ieder jaar tijden is anders, met allemaal een eigen charmes. Oh, het griebelt in mijn bijg, als de kerst weer voor de deur staat. Met hopelijk een wintersweertje. Lekker eten en gezelligheid. Het kriebelt in mijn buik. Door die lichtjes in. En ook dit jaar zijn er weer nieuwe kerstplaten uitgekomen. Monique Smits met de hele kerst. Ben jij. Je hoort hem op de zaterdagmiddag bij CFM. Eld zo al rond kwart over twee gaan we doen op het Jan het nieuws in het kort. Uh, met de laptop op tafel was het afgelopen woens, was het woensdag 8 december tijd uh, voor dag 2 van de commissievergaderingen. De Zandvoortse gemeenteraad sloeg een overwegend positieve toon aan die avond, onder leiding van voorzitter Hans Drommel komen in elk geval een tweetal grote punten op de agenda voorbij. De stedenbouwkundige visies voor het Badhuisplein en André zandvoort en beide projecten met een grote impact voor inwoners en ondernemers. Maar ook werd duidelijk hoe de verdeling bespreek- en hamerstukken zal zijn... voor de komende raadsvergaderingen op 21 december aanstaande. Sinds afgelopen maandagmorgen is vlak voor de kust ter hoogte van Strandpavillon Talassa... een werkschip met aan boord een gespecialiseerd vijfkoppig duikteam actief. Op basis van een eerder gemaakte scan... onderzoeken de duikers plekken waar mogelijk onontplofte munitie... uit de Tweede Wereldoorlog ligt. Dat is noodzakelijk vanwege het leggen van een nieuwe glasvezelkabel. Naar verwachting zal de kabel, uh, kabel februari volgend jaar... vanuit het Engelse Peekfield in Zandvoort aan land komen. Vorige week is vanaf de boulevard Bernard tot halfwege het strand... een zogenaamde mantelbuis geboord en gelegd... zodat van de daadwerkelijke aansluiting in februari vermoedelijk weinig te merken zal zijn. Afhankelijk van het weer gaat de operatie van het duikteam maximaal twee weken duren. Momenteel wordt er gewerkt om de boulevard Paulusloot opnieuw in te richten. De gemeenteraad heeft het college van BMW gevraagd om een plan te maken... om, de her, om na de herinrichting de, richt, de rijrichtingen aan te passen voor auto's en fietsers. Het gaat om zowel de boulevard Paulusloot, de Brederode Straat, Zuidelijk Deel en de Marisstraat.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 Het college zoals het recht doet begint 2022 een voorstel aan de gemeenteraad. De ingebrachte zienswijzen worden toegevoegd zodat de gemeenteraad een weloverwogen besluit kan nemen. Dit jaar vallen de kerstdagen en oud en nieuw in het weekend waardoor er in Zandvoort geen wijzigingen zijn voor afvalinzameling. Tijdens oud en nieuw sluit Spanelanden en V wel de bovengrondse containers af. Grof huishoudelijk afval wordt gewoon ingezameld. Het, het Milieuplein Haarlem en de milieustraten in Bloemendaal en Heemstede zijn gesloten van zater, op zaterdag 25 en zondag 26 december en op zaterdag 1 januari. Bewoners die, gaan gebruik, die gebruik maken van een ondergrondse container kunnen dit ook tijdens de kerstperiode blijven doen. De ondergrondse containers worden gewoon geleegd.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 Uh, openingstijden van de receptie. De recepties op uh, vrijdag 24 en vrijdag 31 december. Telefonisch bereikbaar van 8 uur morgen tot half 4 middags. U kunt alles nog eens rustig nalezen op onze CFM-app. Afgelopen vrijdag heeft de, de, heeft de brandweer Zandvoort een aantal leden in het zonnetje gezet. Normaal wordt dit gedaan tijdens de jaarlijkse korpsavond. Maar helaas kon deze weer niet doorgaan door de huidige maatregelen. Dus werden de jubilarissen thuis verrast. Dit alles is gebeurd met inachtneming van de huidige maatregelen. De jubilarissen Fred, Rocco, Alco, Ben, Mark, Jan, Paul en Douglas. De twee vrijwilligers Fred en Rocco kregen nog een extra verrassing. Burgemeester David Molenburg kwam persoonlijk langs... om ze toe te spreken en te bedanken voor al hun jaren inzet voor Zandvoort. Alle vrijwilligers van de Zandvoortse brandweer doen heel belangrijk werk... en het is dan ook goed om hier weer bij stil te staan...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 het hotel te kunnen openen en de eerste gasten te kunnen ontvangen. En dat is uh, diezelfde manier als het uh, park Curious, uh, toch? Heel goed. Jazeker. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd uh, hoe dat uh, verder gaat daar in Bloemendaal. De uh, foto's of tekeningen die uh, zagen er uh, in ieder geval uh, indrukwekkend uit. Het is uh, om na te lezen, het nieuws, op uiteraard de CFM-app. Dus heb je hem nog niet, download hem dan nu. Je blijft op de hoogte, je kan ook uh, luisteren en kijken naar de Sanfootse radio. You do, you you you oh, ...lukt te horen aan deze single van Silk Sonic. Dat ze goed naar het verleden hebben geluisterd... ...de plaatjes zetten, goede oude tijd... ...want hij lijkt er behoorlijk op deze uh, liefde door open... ...van Bruno Mars en Anderson Paak, oftewel inderdaad Silk Sonic. Albert-Jan, we gaan even naar de televisie toe... ...want uh, ja, je wordt eigenlijk doodgegooid met, uh, met die reclames van supermarkten. En dan heb ik het over de kerstreclames. Wat vind jij daarvan? Nou ja, ik, ja, wat vind ik daarvan? Goeie vraag. Uh, die, die truc met die twee kleine hamstertjes vind ik wel een beetje afgezaagd. Worden. Ja, die is heel afgezaagd. Die vind ik wel afgezaagd. En uh, ja, dan heb je nog een uh, levende boodschappenwagen. Heb je ook nog? Ja, en dan heb je ook nog uh, dat grote feest met al die mensen... Uh, bij de Jumbo. Ja, tijdens uh, corona <laughs> die even een lekker uh, feesten. Maar dat is nou, dus je... een droom te zijn, Ja, he? maar nou vertelde jij dat vorige week aan mij. En uh, ja, gisteren was dat gewoon in het nieuws. Hè, dat mensen eigenlijk uh, ook uh, uitgelokt worden om niet meer zich aan de coronamaatregelen te houden. Door bijvoorbeeld zo'n commercial. Nou ja, als je de commercial begrijpt, dan weet je dat, dat het een, een, droom, een droom is. Maar Ja, maar, ja, nou, ja dat klopt. Ja, ja, het was wel een megafeest. En dan, hebben we nog, ja, dan gaan we even naar de staatsloterij. Die hebben een levende koekoeksklok. Ja. Dus uh, dat schiet ook niet op. De levende boodschappenwagen. Een <laughs> levende koekoeksklok. Nou ja het, is, ja, het is allemaal niet echt uh, dit jaar. Maar eentje viel uh, wel op uh, echt, uh, Albert De familie Kos en de familie Vos zijn allebei gek op kerst. <hijen> en alles wat erbij hoort. De kersttruien, De kerstkaarten. En lekker eten natuurlijk. Ja, heerlijk smikkelen, Albert-Jan. Nou is het de vraag: is het je broer of ben jij het, Albert-Jan? Ben jij de familie Vos of is je broer de familie Vos? Ja, dat is een goede vraag. Nee, er is maar één familie Vos en dat wordt ook mijn broer in me. Maar goed, volgende week zondag zitten we hier ook als het goed is in hè? Ja, klopt. Kijk of ze nog passen. Ja, daar ben ik ook wel voor. Dat wordt elk jaar lastiger. Maar ik zag gisteren in het Formule 1-café wel een hele mooie kerst. Ja, met nummer oh, met... 33 erop. Dat meen je niet. Jazeker. En dat is de laatste 33, hè, want dat wordt één natuurlijk. Het wordt allemaal nummer één, dus er is ook een kerstrui met nummer 33. Op. Kijk, een collectors item. Dat, zo zou jij dat interpreteren. Tentaal, <laughs> helemaal goed. Uh, volgende week zondag dus in uh, kerstrui, uh, maar vandaag nog niet hoor. We zijn nog uh, een klein beetje normaal. En we gaan ze dadelijk weer op naar het uh, weer voor de komende dagen. Wordt het kouder of blijft het zo zoals het nu is? Je gaat er van Albert Jan horen, maar eerst deze, hè? Een echte lekkere gouden ouwe. Jimmy Somerville, commande die adieu. <middels> al 31 jaar als lokale radio en tv van Zandvoort. En daar zijn we trots op Een uh, plek uit de beginperiode van uh, CFM uh, is deze Jimmy Summerfield en Commander Dier adieu. Weer bericht. En we zeggen, wordt het mutsentijd uh, of uh, niet, uh, Albert-Jan? Nou, reken maar voor yes. Uh, vandaag is het opnieuw grijs en bewolkt met nevelig en lokaal ook mist. Er staat weinig wind en het wordt 9 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs en bewolkt en koelt het af naar 6 graden. Morgen verandert er heel erg weinig en heeft bewolking opnieuw de overhand. Er waait een matige noordwestenwind en het wordt een graad of 8. Maandag is het eerst bewolkt, maar zeker in de middag schijnt volop de zon. Het blijft droog en er waait een zwakke noorden tot noordoostenwind. De temperatuur stijgt naar 7 graden. Na een nacht met lichte vorst, ja u hoort het goed, na een nacht met lichte vorst is het dinsdag weer grijs en bewolkt. Er staat weinig wind en het wordt niet meer warmer dan 3 graden. Ook de woensdag is het grijs, bewolkt en koud... met temperaturen van een graad of 3. En vanaf donderdag neemt de neerslagkans toe... en mogelijk valt, wisselvallig, eh, wind, valt winterse neerslag. Hé, hey, sneeuw! De kans is echter groot dat er gewoon regen valt. Eerst luisteren. En dan uh, met ook weer wat oplopende temperaturen naar een graad of vijf. Dus geen sneeuw, maar wel gewoon regen. Hier is toch winterse neerslag, uh, Albert-Jan? Of Aldus. heb ik dat verkeerd gehoord? Al dus Rico's <laughs> schreuren. <laughs> www.ricoweer.nl Ja, ik wil gewoon die winterse kerst uh, hebben, Albert-Jan. Ja, dat klopt. snap je toch wel? Ja, nee, ik ben het helemaal met je eens. En het, uh, ja, het wordt wel mutsen weer in ieder geval. Dus de kerstmutsen uh, uh, kunnen we ook doen, uh, opdoen uh, volgende week. Dat zou je kunnen doen. Heb je hem of niet? Dat hangt, dat hangt er vanaf de volgende week naar de kapper kan. <lacht> Anders kan je hem niet op de wagen. Nou, heel goed. Nou, het weer is ook uh, na te lezen op onze eigen CFM-app. Dat was het weer? Zie Vroeger had je een plaatje van wat is het koud, hè? Maar die gaan we nou niet draaien hoor. Nee hoor. Deze. Mariah Carey. En we hoorden het juist van Albert-Jan. Het wordt kouder volgende week rond de kerstdagen. Maar het gaat dan ook weer niet sneeuwen. Nee, nou, dat vinden we niet zo fijn natuurlijk. Want we hadden toch een klein beetje gehoopt op een witte kerst. Maar dat zit er dit jaar dus waarschijnlijk ook niet in. Zodra alles over prak hier morgen. Want Kim was vanmorgen te gast bij ons. Say I was wrong Even when I'd seen the other side I'd hide my foolishness and carry on But still I'd be embarrassed Cause they'd see what happened And they'd play along Until I back myself into a corner I would only realize that they are gone To do, to let me know. Oh, let me know. Oh, please let me be right for once. 'Cause right now, all I Deze beste man Paul Jong, die heeft echt een bekend stemgeluid. Hè? Dus als je dat uh, hoort, dan denk je oh, waar ken ik dat ook weer van? Nou ja, bijvoorbeeld van uh, Love of the Common People en andere grote hits. Waaronder deze Everything Must Change. Was dat maar waar en dan waren we ook van uh, corona af. Maar dat uh, zit er helaas niet in. En vanavond uh, krijg je te horen dat we in de lockdown uh, gaan. Of zondag of maandag, uh, hoorde ik Albert-Jan. Uh, ja, Albert een van de twee. Dus nou ja, we moeten het even afwachten. We gaan naar uh, Prakkie en Moor. Ja, klopt. Want uh, vanmorgen tijdens het programma Goedemorgen Zandvoort... Uh, kwam uh, Kim van Schijk langs van Prakkie en Moor. Want in deze tijd, in de naam, zeker in de kersttijd... verdienen mensen die het uh, wat minder hebben natuurlijk ook meer aandacht. En uh, ja, zoals uh, mensen die Kim van Schaik kennen... weten dat zij daarop uh, voorbereid is. Ben Zonneveld sprak met haar. Morgen Kim van Schaik. Goedemorgen. Uh, we gaan even praten over...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 Ja. Je, mensen melden zich bij jou. Ja. Uh, als men dit hoort, hoe, hoe komt men dan bij jou? Uh, via Facebook. <coughs> Eigenlijk alle contacten die ik heb, die gaan via Facebook. En uh, we hebben verschillende kerstpakketten acties. Uh, we hebben er eentje samen met de Oranje Nassau school. Hun leveren er dan 50 pakketten aan. En uh, die mag ik dan uitdelen. En we maken er zelf, maken we, er, uh, we waren er van plan 30 te maken. Hele uitgebreide pakketten.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 haar kind in zit, maar ook bijvoorbeeld twee of drie maten groter. Zodat je eventjes die rust in je hoofd hebt van... ik heb wat lichaam. We hebben, we hebben voorraad. Ja, mooi hè. Dat, uh, ja, goede actie van, uh, van Kim. En het is een beetje uit de hand gelopen hobby, zou zij uh, dat, uh, dat, ja. dat zegt. Maar gigantisch en ook goed uh, dat, dat uh, de Sankor uh, zeg maar vanmiddag uh, daar geld voor uh, inzamelt. Ik we straks nog even op terug. Ja, in de, tweede, in de tweede, uur. tweede uur. Want we zouden eerst dat tweede deel van het interview... Ook het eerste uur doen, maar gezien de tijd doen we die uh, straks na, uh, om tien over drie ongeveer. En dan komt dit ook weer te sprake. Ja, want uh, Jan-Peter Verstegen uh, heeft er ook het uh, een en ander over verteld natuurlijk. En ook over de inzameling. Wij gaan gewoon nog twee platen draaien tot aan het nieuws en uh, weer van uh, drie uur. En een van die twee platen is uh, deze Ben Snap. In de jaren negentig enorm populair. Met onder meer Mary the a Little Boy. Zo Now yes, it's now or never. Nou, deze muziek hebben we helemaal grijs gedraaid hoor. Uh, toen de tijd Snap. Je had bijvoorbeeld uh, de grootste single I've Cut the Power. Uiteraard uh, heel erg uh, bekend. En oké, okay, deze mocht de best wezen. hoor. De Mary had a little boy. En de familie Vos zijn allebei gek op kerst. En alles wat erbij hoort. De kerststruien. De kerstkaarten. En lekker eten natuurlijk. Lekker eten met de familie Vos. Nou, ik ben helemaal niet uh, hoe dat gaat bij jou thuis, uh, Albert-Jong. Nou, het wordt op uh, kerstavond reuze gezellig. Ja? Ja, mijn vrouw en ik gaan kaasvonduren. Zo, oh, dat ja, is zo zeer. lekker. Ja. Dat, dat is geweldig. Ja, Heerlijk. Lekker veel knoflook. Nee, hebben jullie voldoende in huis? Dan uh, kom ik ook, uh, als er <laughs> geen uh, super lockdown is, ook even langs. Ja, dat zou kunnen. De super lockdown. Ja, ik. Ja. Nee. Nou ja, we gaan het hebben over een nieuw programma bij CFM. Ja, nou, zojuist hoorde u het de eerste deel van het interview... tijdens Goedemorgen Zandvoort, wat wij herhaalden. Maar ik heb goed, goed nieuws voor luisteraars voor het programma Goedemorgen Zandvoort. Want het live radioprogramma Goedemorgen Zandvoort... op onze lokale zender gaat uitbreiden. Vanaf afgelopen woensdag wordt wekelijks van 9 tot 11 uur... van 9 uur morgens tot 11 uur morgens... een live-uitzending verzorgd onder de naam Goedemorgen Zandvoort op woensdag. Het, proge, het nieuwe programma uh, zal afwisselend gemaakt en gepresenteerd worden... door onze collega's Pim Groof, Nina Ojevaar, Marja Kop en Gert van Kuik. Naast wisselende onderwerpen worden de actualiteiten besproken. Zo spreken ze wekelijks met de persvoorlichter van de gemeente Zandvoort... over onder meer de activiteiten van BMW, Algemene Zaken, participatie en de raadsagenda. De makers van Zandvoort Insight vertellen over hun programma voor de komende dagen. Allemaal zeer actueel nieuws. Dus Goedemorgen Zandvoort nu ook op de woensdagmorgen van 9 tot 11 live vanuit de studio. Mooi dat er weer een broertje of zusje bij is voor Goedemorgen Zandvoort. Het programma dat je normaal gesproken alleen op de zaterdagmorgen hoorde. Maar nu dus ook op de woensdagmorgen wel tussen 9 en 11 uur. Graag tot zometeen voor het volgende uur.